Van Meghans familie was alleen haar moeder aanwezig. Na de dienst, die rond deze tijd klaar is... maken Harry en Meghan een rijtour in een koets door Windsor. In Hogeveen hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde... in het plaatselijke ziekenhuis. Ze klagen dat ze daardoor voor een kinderarts naar Emmen moeten... wat met het openbaar vervoer niet eenvoudig is... Reden voor de sluiting van het Hogeveense Ziekenhuis zou zijn dat er een tekort is aan kinderartsen. Ook in Stadskanaal moeten de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde dicht. Een op de drie inwoners van Zuid-Limburg heeft diabetes type 2 of prediabetes. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een groot bevolkingsonderzoek in die regio. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat het diabetesprobleem in Nederland groter is dan gedacht... Wie prediabetes heeft krijgt niet gegarandeerd suikerziekte. Door gezonder te leven kan het proces nog worden teruggedraaid. SGP-leider Van der Staaij zit vandaag twintig jaar in de Tweede Kamer. Hij wordt daarmee op zijn eigen Twitter-account gefeliciteerd door zijn medewerkers... die het account, naar eigen zeggen, eenmalig hebben gehackt. Van der Staaij is al enige tijd het langstzittende Kamerlid. Recordhouder is hij met zijn twintig jaar nog lang niet. In de eerste helft van de vorige eeuw zat ARP-politicus Duimaar van Twist... ruim 44 jaar in de Tweede Kamer.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 Blah, Een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80 was dat The Breakfast Club en Ride on Track. Ja, 7 over 2. We zitten er weer in studio Tolweg 10, 10A. Een uh, nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, allemaal en goedemiddag, Albert jong. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Uh, welkom bij Zandvoort op Zaterdag live vanuit de Tolweg 10A. Ja, ben je ja. er klaar voor? Het uh, drukke weekend. Ja, we zitten onze, de, de, deze komende drie uur... en met name tussen vier en vijf zullen we met een warm-up lab beginnen. Want uh, morgen komt hij dan, Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. Natuurlijk en tijdens de derde uur veel aandacht uh, voor het uh, programma... wat er allemaal komen gaat. Maar ook vandaag, uh, gistermiddag al eigenlijk al... en vandaag zijn er prachtige mooie races... die het, veld, die het weekend completeren tot en met maandag... Dus we gaan om een kwart over twee voor het eerste keer schakelen met het circuitpark Zand, circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen en uh, hij gaat ons uh, vertellen over de stand van zaken en uh, wat er van al voor reden is en wat er allemaal nog komt vandaag en natuurlijk ook een, een, een blik op morgen en overmorgen. Verder wordt uh, er wordt nog gevoetbald. Uh, SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen en dan komt hij. Zonder samenspel geen overwinning en wilskracht maakt sterk. Ja, ik heb het niet verzonnen, maar dit is het eerste team... en het komt uit Amsterdam en die spelen thuis, dus SV Zandvoort uit. Daarvoor is voor ons aanwezig John Lemmens. Dus om tien over half drie gaan we voor de eerste keer schakelen met John Lemmens. Het is al een beetje om de paard. Maar goed, het is live voetbal vanuit Amsterdam en SV Zandvoort is al daar. Dus vandaar dat wij ook daar verslag van gaan doen. Uh, verder natuurlijk de vaste items, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Half drie, het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het morgen mooier? Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, waren we vorige week nozem. En uh, tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen, luisteraar dat nozem is gereserveerd. Hey, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Dus we hebben uh, deze week het van de week CITO. Zoals ik al zei, tussen 4 en 5 krijgen we de warm-up-lab... voor de Max Verstappen-dagen, Jumbo-dagen van morgen en overmorgen. Met live verslag van onze collega's die twee dagen lang vanaf het circuit... daarover later in het programma natuurlijk ook mee, meer. Maar wij gaan die warm-up-lab tussen 4 en 5, die wordt opgeluisterd door Marco Termes... want die heeft speciaal daarvoor een column geschreven... onder de titel Race Weduwe. Dat zult u dus live rond de klok van kwart voor vijf gaan horen. Verder natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, natuurlijk ook sportkort, Pit Report. Uiteraard nieuws uit de wereld van de Formule 1. En veel, heel veel muziek en nieuws. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben er zin in vanmiddag bij ZFM, je eigen lokale radio. En vandaag nog vanaf de Tolweg 10a... En dan naar morgen vanaf 10 uur staan we live op locatie op circuit Zandvoort bij La Cours. Daarover straks veel meer tijdens deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Hier is Toto. Wat mij betreft een van de betere platen van Toto. Je hoort ze met Stop Loving You. De zaterdagmiddag van C.F.M. Uh, Vandaag uh, vanuit de studio aan de Torweg hierna. Wij zeggen goedemiddag. En hier is Bruno Mars. Diamonds up and down my chain uh -huh. Cardi B, straight, it can't tell me Nothing bossed up and I changed the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook, shook. My big fat ass, got all them boys hooked. Huh. We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands Bruno <laughs> know saying, tell me while I do my money dance Like, yeah, flexin' on the ground like Yeah, hit that low. So I'm Vanavond tussen 7 en 9 dan gaan we het gewoon weer doen. Uitzenden van de 40 beste plaatsen van Europa in de Eurobreakdown. En ook deze staat daarin genoten. Blijft een heerlijke single, de nieuwe single van Bruno Mars en Cardi B. En Finesse. Ja, als je dit hoort, he, de racegeluiden... dan weet je dat we live gaan schakelen met het circuit uh, Zandvoort. Goedemiddag, Willem van Dinsen. Ja, goedemiddag, vanaf circuit uh, het. Uh... Maar dit weekend uh, jumbo race dagen zijn. En het uh, gaat over een drietal dagen. Zaterdag, zondag en maandag. Ja, met een uh, overvol uh, programma. Het is dus even, uh, ja, geen rust aan de kust uh, dit weekend. Nee, nee, nee, nee. Vanmorgen hoorde ik al uh, weer vroeg uh, de raceauto's uh, het racegeluid vanaf het uh, circuit. En dat is altijd lekker wakker worden. Ja, zeker. Uh, want uh, ja, hoogtepunten natuurlijk voor uh, veel van de toekomst die uh, gaan komen uh, dit weekend, het zal ongetwijfeld het feit zijn dat uh, Max verstappen hier uh, wat rondjes gaat rijden met een uh, Red Bull uh, Formule 1. Maar er is veel meer, er uh, is dus een heel mooi uh, raceprogramma samengesteld uh, met diverse klassen, uh, onder andere uh, de Porsche Carrera Club, uh, de TCR Europe en het uh, WTCR. Nou, ik weet niet of je bekend bent met de autosport. We uh, hadden tot en met uh, vorig jaar het wereldkampioenschap uh, toewagens, het WTCC. En dat is overgegaan in het WTCR. Uh, nou, en het is een prachtige kampioenschap ook met uh, allerlei uh, merken die actief zijn. Ook uh, vele bekende coureurs. In de WTCR uh, zijn ook een aantal uh, ex-coureurs uh, die daar nog een boterhammetje verdienen. En daarnaast hebben we, en dat is ook mooi, uh, Zegenwoord, Zandvoort en het Nederlandse Autosport. Het eerste raceweekend uh, van de Ford Fiesta Sprint Cup. Uh, lange tijd heeft het geduurd voordat er weer een uh, volwaardige klasse in Nederland uh, was. Maar het is uh, het ingang uh, van dit uh, weekend is dat geschiedenis. We gaan uh, de Ford Fiesta Sprint Cup gaan we ook zien uh, dit weekend. Hé, hey, mooi dat het uh, gelukt is uh, Willem. Ja, en zeker mooi uh, dat dat gelukt is. En uh, ja, dat is uh, misschien ook wel te danken aan het feit dat de auto toch weer wat opleeft. Uh, bedrijven die toch wel een beetje meer geïnteresseerd zijn om daar uh, ja, aan te sponsoren. En dat is mede te danken aan het uh, max effect uh, zullen we maar zeggen. Ja, volgens mij ook. En dan uh, natuurlijk ook uh, de activiteiten van, uh, van het uh, circuit Zandvoort. Want uh, die springen er ook op in op uh, de populariteit van uh, de autoracerij. Uiteraard, ja, dat is de boterham, uh, daarvan uh, moet de schrolsteen ook uh, onder andere weer op de circuit uh, van de, de autosport uh, populair is. Uh, ja, en die zet ook al uh, de zeilen bij om de autosport uh, ja, breder te maken en populairder uh, in Nederland. Ja, we krijgen een prachtig uh, weekend uh, op het uh, circuit Zalvoort. Nou, het is gisteren eigenlijk al begonnen en vandaag een uh, mooie dag. Maar morgen en overmorgen de Jumbo-race uh, dagen driven bij uh, Max Verstappen. En niet alleen ja. Max, ook de anderen van Ricciardo en David Coulthard die zullen ook aanwezig zijn. Merk je daar alvast af, al, al wat van op het circuit? Nou, het enige wat ik daaraan merk op dit ogenblik... is uh, dat die auto's uh, daarvoor aanwezig zijn... voor die uh, drie rijders uh, die je net opnoemde. Ja, Coulthard, uh, weet ik, die is uh, dit, uh, deze dag nog een uh, Berlijn actief... als uh, tv-commentator bij de Formule En Max en uh, Ricciardo... Ja. Die zijn ook nog niet aanwezig. Uh, de fans uh, van die uh, Red Bull -rijders, ja, daar zijn er ook nog niet veel van aanwezig. Dan hebben we hebben wat uh, daarjaars uit Oudersportfans die vandaag al uh, aanwezig zijn. En die zien uh, vandaag al hele mooie autosport Want uh, het programma vandaag is ook uh, goed gevuld met allerlei trainingen. Kwalificaties en later in de middag krijgen we ook al de eerste races van het weekend. Ja, toch zag ik al wat de fans zo richting het circuit toe gaan in Red Bull kleding. Ja, nou, die hebben wat mij betreft uiteraard helemaal gelijk. Deze is mooie autosport te zien. Ze gaan hier in de file om hier te komen als ze er vandaag al zijn. Dus ja, geeft ze ongelijk. Zo is het, Willem. Nou, dankjewel voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Het vervolg van de activiteiten op de circuit Sandsvoort says one watching he's watching me Het meedoen van Michael Jackson aan deze single is een hit geworden. de hit uit de jaren 80 van Rockwell. En Somebody's Watching Me. Ja, we zeiden het net al. Morgen zal het vast en zeker heel druk gaan worden richting Zandvoort. En met name ook als we een mooi weer gaan krijgen. Maar daarover straks om half drie meer. Maar eerst meer over het verkeer. De gemeente Zandvoort waarschuwt voor grote drukte... tijdens de Jumbo-race dagen van Max Verstappen. Onder meer vanwege het lekkere weer en natuurlijk de komst van Max... Naar het circuit moeten Zandvoortgangers rekening houden... met chokvolle wegen en treinen. De NS zet morgen en maandag extra lange treinen in... tussen Haarlem en het kust en ons uh, mooie Zandvoort. Om de drukte te spreiden worden strandgangers geadviseerd... om pas na 12 uur te komen en pas na 6 uur te vertrekken. Vorig jaar ontstonden lange files op de weg naar Zandvoort vanwege Max. Vooral de N200 raakte overvol. Omrijden kan via de N201... Maar ook daar wordt grote drukte verwacht. Ook op het spoor zal het extra druk zijn. Reizigers werd, werden gevraagd in Haarlem over te stappen op andere treinen naar Zandvoort. Omdat de rechtstreekse trein vanuit Amsterdam overvol raakte. Verder zijn er nog verkeersmaatregelen. Met name de gele borden rondom het circuit. Die geven aan dat deze borden zijn geplaatst vanwege natuurlijk, de, de Max Verstappendagen morgen en overmorgen. En de, dit bord geldt niet voor bewoners, dus bewoners mogen gewoon parkeren. Die auto's worden niet weggesleept. En ta, ter verduidelijking komt er ook nog een sticker op de borden. Tevens zijn er een aantal straten afgesloten. Twee, de Trompstraat, tot aan de kruising van de burgemeester van Alvenstraat. De Tjerkhiddestraat, tot aan de kruising van de burgemeester van Alfenstraat. De Van tot aan de kruising met de burgemeester van Alvenstraat. Het gehele Stationsplein tussen de Van Spijkstraat en ingenieur EJJ Kuinderstraat en de Elsenbachstraat, De Van Spijkstraat tussen het Stationsplein en de Van Lennepweg. En tot slot de Prinsessenweg vanaf de Haarlemmerstraat uitgezonderd lijnbussen. Dit kunt u natuurlijk allemaal terugvinden op de website van de Zandvoortse Courant. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dankjewel Albert-Jan voor deze verkeersupdate. He, dat allemaal vanwege de drukte die verwacht wordt. En het zal zeker druk gaan worden morgen en overmorgen in Zandvoort. Havana, oh na na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me back to. Zaterdagmiddag bij ZFM. je 7 de Camilla Cabello in Havana. Zie je de weer beneden. Nou, laat de barbecue maar komen, Albert Jan. De bewolking heeft op deze zaterdag de overhand. Maar vooral later vandaag kan ook de zon nog even schijnen. Het blijft over het algemeen droog, maar een lokaal buitje is niet uitgesloten. Er waait een zwakke tot hooguit matige noordwestenwind. En de temperatuur stijgt naar een graad of 14 à 15. Vanavond en de komende nacht klaart het op. Blijft het droog en koelt het af naar een graad of 10. Morgen, eerste Pinksterdag, schijnt de zon flink. Dat is heel belangrijk en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten... en de temperaturen zijn fors hoger, want het wordt maximaal 22 graden. Pinkstermaandag schijnt ook de zon en wordt het ongeveer 23 graden. Maar later op de dag is er wel kans op een regen of onweersbui... En tot slot, na Pinksteren is het licht wisselvallig met flink wat zon. Maar later op de dag wel steeds eh, kans op een regen, dan wel onweersbui. De temperaturen blijven met 20 tot 23 graden op niveau. Dus mocht u morgen en of overmorgen of of of naar het Suki gaan... vergeet niet de zonnebrand mee te nemen. Nee, zo is het in de barbecue kanaal. Uh, in de, de barbecue kanaal. zeker zo, zo is het, dankjewel Albert Jan. Het weer is na te lezen op meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. It's time for Jess. Rip you apart. Stop. Check it out, my man. This is the music of a hip hop band. Jazz, well, you can call it that. But this jazz retains a new format. Point, When well, you misjudged us. Speculated, created a fuss. You've made the same mistake politicians had. Talking all that jazz. Heard talk is cheap, but like beauty, talk is just skin deep. And when you lie and you talk a lot, people tell you to step off a lot. You see you misunderstood. A sample just a tactic, a portion of my method, a tool. In fact, it's only of importance when I make it a priority. And what we samples up are the majority. But you and Minority in terms of thought. Narrow-minded And poorly taught About hip-hop, and or the silly game To erase my music so no one can use it You step on us and we'll step on you Can't have your cake and you eat it too Talking all that jazz Jazz and proof And when you lie And address something You don't know It's so whack That it's bound to show When you lie about me and the band We get angry What about our pen Start writing again And the things we write Are always true Sucker, Let's get a grip Now we talking about you Seems to me That you have a problem So we can see What we can do to solve them Fake rappers are fad You must be mad Cause we're so bad we get respect You never had. Tell the truth James Brown was old Tell Eric and Rock Came out What I got Soul rap. Brings back old R&B, and if we would not, people could have forgotten. We wanna make this perfectly clear: we're talented and strong and have no fear of those who choose to judge but lack the Talking all that jazz. Now we're not trying to be a boss to you. We just wanna get across to you That if you're talking jazz, the situation is a no-win You might even get hurt, my friend Stetsasonic, the hip-hop band And like Sly and the Family Stone, we will stand Up for the music we live and play And for the song we sing today For now, let us set the record straight And later on, we'll have a forum and a formal debate But it's important you remember, though What you reap is what you sow Talking all that jazz Talking all that jazz Talking all that jazz. Ja, dit is echt heel oud hoor. Heel oud. beetje de beginperiode van ZFM als lokale radio. Stetsen Sonic hoor je en Talking All That Jazz. Ja, een oude hip-hop beentje die een beetje richting de jazz ging met deze single die je net hoorde. Deze keer waarschijnlijk wel een hietje van alweer uh, enige tijd geleden van Ed Sheer. Hij blijft leuk. Hier is ze met Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm.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 Follow my lead, I'm coming now, follow my lead Dat was hem nog een keer de single van Ed Sheeran en Shape of You. Ja, de wedstrijd uh, van vandaag van de uh, SV Zandvoort uit tegen ZSG OVM S1. Die uh, begint niet om half drie, maar uh, om drie uur. Dus uh, straks uh, rond tien half drie gaan we schakelen met Sean Lemmers die vanmiddag voor ons de wedstrijd in de gaten houdt. Albert-Jan. Ja, inderdaad, klopt. Dus we krijgen dan uh, druk. Uh, we gaan straks weer eens beschakelen dan uh, met het circuitpark Zandvoort. Want dan uh, tegen een klok van tien voor drie... want dan uh, gaan we ons opmaken voor... Uh, even kijken, het programma er weer bij pakken... en dan komen we uit op de uh, tweede vrije training... voor de VIA-WTCR. En voorheen was dat de WTCC... met een meneer Coronel achter het uh, stuur. Maar dat uh, duurt nog eventjes. Verder, uh, wat gaan we doen? Even twee korte berichtjes... Uh, uh, van, betreffende Zandvoort. Zandvoorts nieuws in het kort... Allereerst even. Na 20 jaar gaat een foto Menno Gorter verhuizen. Eind mei sluit Menno de deuren van zijn fotozaak op de grote krocht 26B. Het is nog niet bekend waar hij naartoe verhuist. De huidige winkel moet leeg worden opgeleverd. Dus wat dat betreft heeft hij een forse opruimingskorting gehad. Behalve op lijsten, foto's en batterijen. En onder het motto van op is op. En u kon nog tot en met 18 mei kon u nog foto's tot bij Menno Gorter terecht voor uw fotowerk, fotowerkpasfoto's. En uh, dat, kan, kon allemaal nog, dat kan allemaal nog, nog, nog tot 25 mei. Dus u kunt ook nog altijd, altijd nog even langs de winkel gaan. En uh, Menno het beste wensen. Want ja, dat is toch weer een stukje, uh, stukje geschiedenis. Uh, ja, alleen het is voor mij niet duidelijk of hij nou helemaal weggaat. Of dat hij uh, toch nee, nog uh, blijft. Dat, uh, dat vertelt het artikel ook niet. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, tot, uh, tot 25 mei is hij nog uh, aanwezig. En kunt u hem uh, een beste toekomst toewensen. Maar ja, uh, het is weer een stukje oud-Zandvoort. Wat uh, verdwijnt, uh, hoorde middenstand. Uh, Goed, dan nog even over die vismaaltijd. Want de, de, de kaarten waren nog niet gedrukt. Maar u, eh, vanaf gelopen eh, dinsdag kan, kan u ze absoluut weer krijgen. Want door een foutje van het drukken konden ze niet eerder geleverd worden. Ook is het e-mailadres voor reserveringen verkeerd overgenomen. En dat moet zijn van Hilbers, apenstaartje, t-streepje, mobilethuis.nl. Mobilethuis Jongens, even een nekkenbreker. Van hilbers Abenstaatje t mobilethuisnl Alleen daar zijn reserveringen voor minimaal vier personen mogelijk. Losse kaarten zijn natuurlijk via de Bruna te verkrijgen. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. En hier is Kelvin Harris en Slides. Some spotlight on the side And whatever comes, comes too clear uh. All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part, we see the lights that got so far It went too fast, we couldn't reach it with the arms On the wrist a link of chunks, Yeah. Layin' with still a link of pie Like we could die all young Like we could die all blind huh? If we could see 20 in 2020, Twice we could see it till the end Put that spotlight on her face spotlight. Put that spotlight on her face We gon' pipe up and turn up Pipe We gon' light up and burn up Mama too hot like a Like what?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 Hey. Tearing at my diamond while I'm hopping out of spaceships sure. Need your information, take vacation to Malaysia yeah. You my baby, the Papa Frosty flashing crazy. Yeah. Just swallow the bottle while I sit back and smoke gelato yeah. Walk in my mansion, 20,000 patents, Picasso hey. Bitches be dipping, devin' with niggas like a nacho Woo. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo hey. She having it, with the color, working on the bachelor Gosh. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Woo. Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of here I don't know your nice like this Try on all your nice like this. I might. Put some smile. Als we nog een keer de dus zil van Kelvin Harris en Slides. Ja, straks gaan we weer schakelen met het circuit Zandvoort. Vandaag aanwezig daar onze collega Willem van Dinsum. En ja, het is de day before. De day before, de grote race dagen met Max Verstappen. En op die day before gebeurt er ook het een en ander. Dus daarover hoor je straks veel meer. Maar eerst gaan we Joe Barta nog een keer voor je draaien. Repo kleppo. Sounds terrific. Written in Chinese and hieroglyphics. De ja, schoenen en de to the rhythm come, come alive. One, two, three, four, five, rock everybody, everybody come alive. One, two, three, four, five, rock everybody, everybody come alive. Ja, mag je mee gekocht worden. Hij blijft leuk, hè? Deze uh, inmiddels gouden oude single van Joe Bataan en Repo Klepo. Ja, we gaan weer uh, live schakelen met het uh, circuit Sanford met Willem van Dezen. Want zo dadelijk krijgen we de tweede vrije training van de WTCR, Willem. Ja, dat klopt. Uh, Rob WTCR. Het voormalige WTCC, uh, Wereldkampioenschap uh, Tourwagens. Ja, en die gaan uh, zo dadelijk beginnen aan hun uh, tweede vrije tra training... Ik noem even een, een paar namen die daarin uh, actief zijn. Uh, uiteraard onze uh, Nederlandse Hoop in uh, Tourwagendaag. En dat is uh, Tom Coronel. Een wildcard uh, voor deze reis heeft gekregen. Uh, Bernhard uh, van Oranje, die doet daar ook mee. Maar even kijken naar de grote namen daarin. Ivan Muller uh, bijvoorbeeld. Uh, Frans uh, drie keer uh, wereldkampioen Tourwagen uh, geweest. Voormalige uh, Formule 1-coureur uh, Gianni Morbidelli. En ook ex-Formule 1-coureur Fabrizio uh, Giovanardi. De kampioen, uh, wereldkampioen toewagens van het afgelopen jaar, Chet Burke. Ja, en dat zijn allemaal uh, bekende namen, wereldwijd uh, bekend. Uh, die uh, gaan strijden hier op Zoomfort uh, voor een uh, overwinning. Een overwinning, uh, zeg ik maar. Ze rijden, toch een drietal uh, races zelf. Dus ja. Uh, yeah. Wat we gezien hebben dit uh, seizoen tot nu toe uh, in die WTC, er is uh, spannende races, uh, heftige uh, gevechten op de baan. En uh, ja, daar uh, kijken we naar uit, uh, uiteraard. Ja, zeker. Dus we gaan ze morgen en overmorgen ook nog uh, tegenkomen in het uh, drukke programma van de racedagen. Ja, die gaan we uh, zeker uh, tegenkomen in een uh, overvol uh, raceprogramma. Uh, Want uh, ik had het eerder al over dat uh, raceprogramma. Wat we ook gaan zien, en dat is uh, toch ook wel leuk, ja, dat is van uh, Jumbo, uh, die heeft een uh, race uh, ook op de planning van uh, speciaal uh, voor dames en dan uh, met name bekende dames. Uh, die rijden allemaal in de ja, die autootjes uh, voor de citybugs uh, noemen ze dat, uh, dat is bijvoorbeeld uh, Citroën uh, C1, uh, Pesiotjes uh, 107 allemaal uh, gelijkwaardige autootjes en uh, daar doen een aantal uh, bekende uh, namen mee. Uh, Dan noem ik uh, bijvoorbeeld uh, Britt Dekker, uh, Carlijn uh, Achterijken, Olympische schaatskampioen. Uh, we zien er ook uh, Kim Veenstra. Nou, dat is een uh, topmodel. Moet jij vast weten, <laughs> Rob? Nou ja, ja, zeg me wel wat. Ellen <laughs> Tedam Jan Ret. Ja, en uh, zo zijn er nog een aantal uh, bekende dames uh, die daaraan meedoen. Onder andere okay. ook uh, Barbara Barend en... Uh, hoe heet ze? bekend uh, uh, wel bekend van uh, SDL Boulevard. Maar die gaan uh, meteen uh, racen op het circuit? Die gaan racen op het circuit. Die rijden twee korte races van uh, 15 minuten. Ze hebben geen uh, kwalificatie, geen uh, vrije training. Uh, startopstelling voor race 1 wordt geloofd. Race 2 is de opstelling... Uh, Zoals de uitslag van uh, race 1, was, maar dan in uh, omgekeerde volgorde. Uh, en hebben ze nog uh, kunnen, kunnen trainen voor de, voor de wedstrijden? Of worden ze gewoon hup, in de auto gezet en uh, nee, gaan met die banaan? Hebben we hebben uh, cursussen uh, gehad, uh, vooral op Assen ook, uh, dat ze getraind hebben. Onder leiding uh, van uh, Frans Veures, wel bekend uh, in Zandvoort en uh, omstreken... Uh, Vroeger ook veel gereisd. Uh, altijd gewerkt op de uh, Slootmakers Slipschool. Als inspecteur, baanspuiter. Ja. En die uh, is heel goed in het begeleiden van rijden. En die heeft die uh, vrouw uh, onderhanden genomen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, leuk uh, dat, uh, dat ze dit weekend uh, aanwezig zijn hier uh, op Zandvoort. Daar gaan we zeker ook uh, van genieten met uh, alle mooie activiteiten die uh, dit weekend gaan uh, plaatsvinden. Ja, de tweede vrije training van de WTCR die, uh, is die inmiddels gestart. Nee, die is nog niet uh, begonnen, Ik, uh, dus uh, daar is het wacht op uh, en dat uh, gaat een half uur duren ongeveer, dus dat gaan we even afwachten uh, om te kijken hoe dat gaat verlopen. Weet je wat we gaan doen? We komen straks weer bij je terug, Willem, dankjewel voor dit ah, moment. Oké, okay. hoi. Okay. Juist van uh, collega Willem van Dis. Ook vandaag heel veel activiteiten op het circuit Zandvoort. Momenteel de tweede vrije training van de WTCR, de voorheen WTCC. En uh, ja, straks komen we weer in het volgende uur uh, bij Willem van Diss daarvoor terug. Maar maar eerst wil je nog even wijzen op de dag van morgen. Want morgen zijn we Race Radio en overmorgen ook uh, Albert Jan. Klopt, twee dagen lang uh, vanuit, vanuit La Cours. Uh, is uh, uw enige echte lokale zender ZFM aanwezig op het circuitpark Zandvoort. Met een uh, vol programma. Twee dagen lang van tien uur s morgens tot vijf uur s middags. En uh, dat wordt uh, uh, uh, verzorgd. Door de vele vrijwilligers van uw lokale zender... in samenwerking met uh, La Course en met Bernie's uh, restaurant. En het circuit. En het circuit, dus dat is een teamwork. En uh, twee dagen lang, dus morgen vanaf tien uur... tot en met uh, maandag vijf uur... Live lokale radio, race radio noemen we het vroeger, hè? ZFM op locatie op het circuit Zandvoort. Met interviews, met muziek en met nog veel, veel andere dingen. Dus genoeg reden om ook morgen en overmorgen van 10 uur tot 5 uur live in te schakelen bij uw lokale zender. Zo is dat en wij zijn dus zo weer na 3 uur. Tot zo!